Brand in twee leegstaande panden. Dat was de zestiende brand in korte tijd. Twee mensen die probeerden de brand te blussen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Er worden nu extra maatregelen genomen als camera toezicht en extra politie inzet. Dan het weer afwisselend stapel wolken en zon, maar ook een enkele bui. Maxima rond 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige zuidwestenwind. Met 15 graden wordt het ook wat frisser. Dit was het Ennouasjoen. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 BFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend dezelfde dus 12 hoort u mij hier. Met een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Het is vandaag dinsdag 2 oktober alweer 2012. De horensopening onze, opening, onze her herkenningsmelodie van Louis Davids... met weet je nog wel oudje. met 1928. Dit uur onder andere het Furajo's. Eric Christiani. Maar nu is Nicole en Hugo. En Nicole en Hugo is de naam van een Vlaams zangduo. Bestaan uit Nicole Jossi, geboren als Nicole van Palm. In de Wemel is ze geboren op 21 oktober 1946. En Hugo Sigal, het uh, eigenlijk Hugo Verbraken, geboren in Leopardstad op 10 november 1947. En me ook in het echte leven een koppel. En ik heb voor u uitgekozen, een toepasselijke plaat. dat om even naar 11. Goedemorgen, morgen wordt hier op CWM Zandvoort. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen, Goedemorgen. blij dat ik je weer vanmorgen zou... Goedemorgen, goe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 Man zijn toekomstplan had gebouwd, zich als Maria's eigen hand beschouwd, toen was Maria stilletjes getrouwd. Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachtte tegen iedereen Maar ieder dacht meteen Dat het was voor hem alleen Set Verslist niet wachten Tot ik fijn en te hartig ben Zeg niet meer, hip hip Zeg je zeker nooit meer nee Zeg niet nee, nee, nee, nee, nee. ...muziek van Fouraio's met Zeg niet nee... ...een plaat die regelmatig voorbij komt in dit programma. Daarvoor hoorde u Eric Christiani met Maria van Bahia. En daarvoor Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik me mee op reis... ...terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En de volgende artiesten zijn uh, Terry Scholten... ...en Henk Scholten, Terry Scholten, geboren als... Uh, Dorothea Margareta Terry Scholten van Zetteren... geboren in Rijswijk op 11 mei 1926... en ook al daar overleden op 8 april 2010... was een Nederlandse zangeres en presentrice... en op 27 maart 1944 moet ik zeggen ontmoette van Zwietere de zanger Henk Scholten... die in die tijd optrad in een duo met Albert van der Zelfde... onder de naam Scholten en van hetzelfde. En ze verloofden zich in 1945... en trouwden op 22 augustus 1947... en Henk Scholten overleed op 7 juni 1983...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 dat jij wat wispeldurig bent, ja ja, jij bent dol op avontuurtjes En een afspraak maak je gewoon Het zijn al niet maar kuurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo'n houd voet bij het licht der maan Hoor mijn hart onstuimig slaan Ben er vreugd, kom je heugd Denk eraan, rendezvous bij het licht der maan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 Lachte ik om tranen. Oosterman met daar waar de molen staat en daarvoor Eddie Christiani met rendezvous bij het licht en ook nog Terry en Henk Scholten met kom lieve kleine meid de volgende artiest is geboren als Rob Oud, Rob Simon Oud geboren in Amsterdam, 1939 en overleden in 2003 was een Nederlandse discjockey bij Ra zeezender toen nog Radio Veronica en daarna programmadirecteur van diezelfde omroep een bekend programma van hem was Goud van Oud, misschien kunt u dat zich nog herinneren en Rob Oud had ook een muzikale carrière. Onder artiestennaam Egbert Douwe bracht Oud in maart 1968 een muzieksingel op de markt. Met de titel Kom uit de bedstee, mijn liefste. Dat deed hij samen met Peter Koelewijn. En ik heb hem klaarstaan voor u. Egbert Douwe, het Kom uit de bedstee, mijn liefste. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Weet dat je niet, je bent. Zal komen kijken naar de bruidegom die in zijn hemdie staat. Oh, kom uit de bed, Tim, mijn liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De kosten luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich op en de kippen zijn van slag. Blauw. De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te worsten van de kou. De misdienartjes worden zo balorig. Ik zag er eentje met een pijl Ze speelden in die aantje op de kant. En je moeder kreeg een pijltje in de... Zo gaat de alles mis. De zaak moet rond zijn.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 Tot naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Hey, zal een man het nog een keertje over het doen, Want het was niet naar mijn zin. Laat een man het nog een keertje over het doen en begin maar bij het begin. Zal een man het nog een keertje over het doen, Want het was niet naar mijn zin.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 Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden, zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Yeah! Zal hem aan het nog een keertje over het doen, wat het was niet na mijn zin. Al aan hem het nog een keertje over het doen, in begin, maar bij het begin. Het zal hem aan u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. U hoort de muziek van Adele Bloemendaal met Zalmenu nog een keertje overdoen. En daarvoor Lisbeth Lisbeth, te veel te vaak. En ook nog Rob Oud, onder artiestennaam Egbert Daal met Kom uit de Bedsteen, mijn liefste. De volgende dames die gaan optreden hier op... Zandvoort uit Zandvoort, in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Op CFM Zandvoort en de Limburgse zusjes. Het was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert. Dat smartlappen en levensliederen zong. En actief was tussen uh, 1957 en 1968-69. Het duo bestond uit Ria Roda. Ria Roda moet ik zeggen. En Rosie Belen En uh, een van hun grootste hits was de dans En ze hebben een aardig wat plaatjes gemaakt. Goud en geld, boerenbal. Het geluk ging heen. Zou je een beetje om me huilen? En de tambouré? Nou, nog veel meer nummers. Ik heb voor u uitgekozen waarom. U hoort het hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. Waarom, waarom moest ik van je houden?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 zonder naam, met als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Nou, zover is het gelukkig nog niet. Ik hoop het nog een maandje of twee duurt, maar hoe het weet... is het volgende maand feest. Daarvoor horen u jonkers en de joffers met twintig kleine vingertjes. Ook een plaat die regelmatig voorbij komt op dit programma. Dat gewoon een hele vrolijke plaat is. En ook hoor je nog de Limburgse zusjes met waarom. Je hebt nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan is het programma weer voorbij, als u denkt van keer of u hebt een deel gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 herhalen we dit programma nogmaals. Hier op CFM Zandvoort de volgende artiesten die voor u gedraaid. want ik heb nog een paar platen te gaan tot met 12 uur. Dat zijn de Voerajo's, was een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid gegaan met covers van de McGear Sisters Johnny Thunders, Tapzingers en andere Amerikaanse tienergroepen. De 4 Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en Jan Schouten, broer en zus, Ria Lubberink, Dick van Niehoff, en nadat nou ze het cabaret van uh, de cabaret der onbekenden worden in 1957, was hun eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Baby, geproduceerd door Jack Bulterman. Ik heb voor u uitgekozen. Ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag, ik zie je elke avond.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 Ze gaat het rond, maar je trekt.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 Irens morgen in ons hutje bij de ziek en ik voel de slevens in ons hutje, ons hutje bij de zee. wat ik later mocht ervaren.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 Ter rust mag vleien In ons hutje Bij de zee Toer de hoofd Ter rust mag vleien In ons hutje Ons hutje bij